Met het NOS -journaal. De man die is opgepakt voor de zin in is de ex-vriend van een van de slachtoffers. Bij de schietpartij kwamen twee vrouwen en hun moeder om het leven. De verdachte van 25 komt uit Helmond en is de ex van het jongste slachtoffer. In zijn huis vond de politie ook nog het lijk van een doodgeschoten vrouw die al een week werd vermist. In Spanje wijzen de eerste resultaten van de lokale en regionale verkiezingen op een forse nederlaag voor de partij van premier Zapatero. Met driekwart van de stemmen geteld staat zijn sociaal-democratische partij op 28%. De grootste partij is de centrumrechtse volkspartij met 37%. De nederlaag van de socialisten komt niet onverwacht. Veel Spanjaarden zijn boos over de bezuinigingen, de hoge werkloosheid en het instorten van de huizenmarkt. Bij deelstaatverkiezingen in Bremen heeft het CDU van bondskanselier Merkel opnieuw een pijnlijke nederlaag geleden. De Christendemocraten verloren flink en behaalden met 20% van de stemmen hun slechtste resultaat in meer dan een halve eeuw. De CDU werd kleiner dan de Groene. De SPD blijft de grootste partij, waardoor de Rood-Groene coalitie waarschijnlijk blijft regeren. Op het filmfestival van Cannes is de Gouden Palm toegekend aan de film The Tree of Life van regisseur Terrence Malick. Het drama gaat over een gelovig gezin in Texas in de jaren 50. De prijs voor beste acteur ging naar de Fransman Jean de Jardin voor zijn rol in The Artist. Beste actrice werd Kirsten Dunst voor haar rol in Melancholia. Het weer vannacht helder en 9 graden, morgen droog en zonnig. Het wordt dan 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Twee zoons en één dochter, de jongste is journalist, die komt vaak bij de uh, Nots, bij de Nieuwsuur, uh, de jongste was ook gelieverd, maar goed, in ieder geval uh, een, een man ja. en vijf kleinkinderen, dus alle drie zijn ze dus, hebben ze een mannenvrouw, en uh, ja, schattige kinderen, ja. lieve kinderen, kleinkinderen. En ze wonen allemaal in de buurt, je ziet je familie wel? Ja, zijn één uh, is dus heeft De Plum. Mag een ja. reclame maken. No. Hè, of wel. No. <laughs> en die heeft dus een heel gezellig restaurantje in, uh, achter de bavo. En mijn jongste dochter die werkt ook in een soort verjaardenhuis. Secretaresse. Mm -hmm. En de oudste, en de jongste is dan journalist. Ja, en waar, waar ben je zelf opgegroeid? In Katwijk. In Katwijk? Ja, ah, dus daar ben ik geboren. En hoe kan je je gezinssituatie thuis in Katwijk omschrijven? Was jij enigste keer toch van nog veel broers nee, en zusters? Nee, nee, nee. Dus, ik heb nog elf broers en zusters. Mm. Elf. Uh, we zouden met z'n dertiende kunnen zijn. Waarvan er dus twee overleden is. En mm. een zusje toen ik dus... Um,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 Uh, het, het was een leuk gezin, een gezellig gezin. Natuurlijk ook heel zwaar voor mijn moeder. Af en toe was ze ook een beetje overspannen. Moesten wij haar, haar troosten. Ja. Maar goed, we hadden elkaar en uh, dat gaf toch ontzaglijk veel plezier. En uh, ja, het, Ik het kan niet anders zeggen dat ik het heel goed gehad heb. Ja, dus ja. het was best een fijne gezin met zoveel kinderen ook. Ja, dus het is wel ja. gezellig, lijkt me. Nee, te doen. Hè? Heel leuk. Ja. Ja, en hoe is Katwijk om daar op te groeien aan de zee? Of... Uh, ja, wij woonden dus aan zee. En uh, ja, dat was ook heerlijk altijd. We gingen naar het strand. Mm -hmm. En uh, moeder had toen daar geen last van ons. We stuurden ons altijd naar de strand. En. Uh, ik had het zelf, uh, ja, echt een christelijk dorp. Ah. He, wij gingen dus, we hadden dus een witte oude kerkje en daar gingen de hervormingen naartoe. En wij moesten heel ver lopen naar de christelijke geformeerde kerk. En uh, zo was het dus, maar het was een heel kerks gebeuren. Mm. Iedereen ging trouw naar de kerk. En ja. dat is nog zo. Ja, dat is, is, nog dat is uh, zo. heel apart hè. Katwijk is een heel kerksdorp. Terwijl bijvoorbeeld Zandvoort, ja, daar komen niet nee, zo heel veel mensen nee. mee in de kerk. En alleen misschien nog wat ouderen. Hoe, hoe zie ja, je dat? Hoe is dat in Katwijk dat je het zo in de kerk ja, opgroeit als kind? Hoe heb je dat ervaren? Dat, ik vraag me af hoe dat kan dan, hè? Het ene dorp niet en de andere dorp wel. Ik heb het ervaren als. Uh, ja, we gingen naar de kerk en. en, en je stak natuurlijk altijd wat op. Je moest wel heel stil zitten, niet bewegen. Maar uh, ik heb het uh, als goed ervaren. Ja. ja. ik kan niet anders zeggen. En dan gingen jullie gewoon met het hele gezin, met alle kinderen ja. netjes aangekleurd? Ja, keurig. Zondags de, de kleding, handel, ja. zaterdag was moeder al bezig met schoenen poetsen. En we uh, moesten ja. ook allemaal meehelpen. Maar alles lag klaar. En dus, uh, nou, mijn moeder vond het wel heerlijk. Soms ging ze mee en soms ging ze niet mee. Als ze even een beetje rust. Maar het hele twaalf zat, zat in, de band. <laughs> in de bank. En ah, dat ja. moest je ook voor betalen. Hè? Oh, oh ja, je ja. Een eigen bank. mijn eigen bank. Dat dat allemaal bestond. Dan. Ja, zeker. En hoe heb je dat zelf ervaren dan, je geloofsleven persoonlijk? Ja, ik was altijd een vrolijk kind. ja, ik, ik ben, ben een, een, ja, altijd een vrolijk geweest en ik groeide op. En op een gegeven moment, ja, dan, dan kom je op een leeftijd, dan krijg je verkering. Een paar vriendjes gehad, echt vriendjes. Maar dan ontmoet je je eigen man. Ja. Op een gegeven moment. Hoe oud was je toen? En toen was ik uh, 22. Ja. En, uh, en mijn man was dus Schiffemirt. Ja. En daar hadden ze bij ons daar best moeite mee. Want dat vonden ze een beetje van de lichte kerk. <laughs> ja, dat weer opluis, ja, dat is heel ja. anders. Ja, dat is heel anders maar uh, ja, en, en dan gaat het, uh, dan kreeg je kinderen en, en dat ging allemaal prima, Het was leuk ze dus gingen mee naar de kerk en op een gegeven moment dan gaat het allemaal anders dan gaan ze niet meer mee en uh, mijn man had geen werk en had een longoperatie, een hartoperatie een blindenduim, een gal en, dus het was best heel zwaar en je gaat door hè? je gaat gewoon maar door, door en uh, ja, dan wordt het op een gegeven moment te Ja. toen stort ik eigenlijk een beetje in hoe oud was je toen? En toen dat was alweerde. ik, nou eens kijken hoor, even denken. Ik ben niet 70, ik in, 85 ben ik tot geloof gekomen. Ik denk ja, zo'n 83 was dat. Hoe oud zou ik geweest zijn? Ik ben nu 73, 74. Ja, dan was je nog in dus, de bloei van je leven. Ja, want ik uh, was dan jong, maar, uh, al jong. Ook jonge kinderen thuis. Ja, ja, en ja. Dan ging thuis dus minder makkelijk allemaal. Het was, het was, ja, ze gingen allemaal een andere weg. En niet de weg die ik dacht dat ze gaan moesten. Ja. Hè, netjes meegaan naar de kerk en zo. En hoe ben je door die periode heen gekomen? Um, ik was heel erg op zoek. In de kerk kon ik het niet vinden. En, um, toen, en ik wist ook, er waren dingen in mijn eigen leven die niet goed waren. Je gaat dan uit eenzaamheid dingen doen die, die niet goed ja. waren. En dat wist ik ook van mezelf, want je wist best wat zonde was. Um, toen had ik een vriendin en die was een wedergeboren vrouw. En die kwam bij ons in de kerk en die was een keer naar de Pinkstergemeente geweest. Oh. En ik, ze kwam met zo'n stralend gezicht. ...in die kerk, dat ik dacht van, wat is dit? Ja. Wat is dit? Toen zegt ze, ja, ik ben nu ergens geweest. En wat was dat dan? Wat is dat meer wat ze bedoelde? Dat, dat, dat ongelooflijke blijdschap. Okay. En ik was heel verdrietig en ik voelde me eenzaam en zo. Ja. Maar goed, op een gegeven moment vertelde ik haar mijn verhaal aan haar... Hoe, ...hoe verveeld ik me voelde, eenzaam ik me voelde... niet gelukkig was, ook de dingen die ik fout deed in mijn leven. En toen zegt ze, ik ga voor je bidden... Ja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 ik weet niet of je dat verhaal kent nog van uh, die man die met die rugzak liep. Ja. Door je Hegger was dat? Nee, van Hegger? Ik weet het niet. Maar goed, die uh, was ook helemaal aan het lopen, lopen en het werd steeds zwaarder. Op een gegeven moment ook die zak van zijn rug afviel. Ja, dan is even, dat is dan allemaal die zorgen die van zijn van hem zijn afgenomen door ja, God, hè? Ja, precies. Want dat staat ook in de Bijbel dat God je zorgen wil dragen, hè? Ja. En dat ervaarde je op dat moment dus heel letterlijk eigenlijk. Zeker. Anders. Maar ja, hoe ging het de dag daarna verder? Kreeg je het blijdschap om wel ja. te gaan? Of ja, ging dat al? Ik, nou, ik ging die Bijbel lezen. Ah, ja. En terwijl wij opgevoed zijn, hebben drie daar daags Bijbel lezen. En thuis ja. ook. Dit Met de kinderen bad je, bad aan tafel in. En... Maar eh, ik, ik, mijn ogen gingen open. Ja. het was echt zo, net als van Nicodemus hè? Ja, ja. je kwam tot wedergeboorte en, en, en je ging het opeens lezen Dat je dacht ik, van, nu begrijp ik het pas hm. en, en maar lezen, lezen, lezen en mijn man die zat nou, heerlijk naar de televisie te kijken en jij ging steeds in de Bijbel lezen en, ik ging, ja, en steeds meer werden mijn dingen duidelijk en ook de liefde voor Israël ja, dat, dat is was heel goed. duidelijk ja dus je bedoelt van Abraham dat verhaal? Ja, het verbond van Abraham. Daar ben je mee opgegroeid. Ben je bent als kind gedoopt. Ja. En uh, nou, dan, dan zit je in het verbond. Maar ik... ik, ik, ik, ik... Je dacht wat voor verbond? Dan? Ik begreep het nooit. Ik nee. begreep het nooit. En toen je van Israël las? Toen las ik je dat. Ja, dat ik bij het volk Israël mag horen nu. Ja, ja. Nu ik dat geloof Staat kwam. Dat in Romeinen ook, hè. Romeinen 12, 13 dacht ik. Ja. Dat we erbij gekomen zijn bij het Geënt, ja. Dat we Ge geënt worden. Op de... Olijnenboog ja. op ja. wijnstok heet ja. het dan ik. Ja. ja, dat was ja, heel wonderlijk. Mooi. Ja. Dus dat ontdekte je. Ja. Dat had ja. in de kerk misschien niet zo duidelijk gezegd al in die tijd. Ik al. denk het niet. Ik denk het niet. Ja. Ofwel, mijn oren waren niet genoeg open. Ik weet het niet. Maar in ieder geval, toen ja. begreep ik het. Toen en je, je werkt ook met de ISO-product. Is dat in die tijd ontstaan? Uh, ja, dat kwam op mijn weg via een vriendin. Dus, uh, die had ook open huis. En die wilde mee stoppen. En ik ging daar naartoe. En toen zegt ze, wil jij het gaan doen? Dat is ook graag. Ja. ja, want dat is dus een organisatie Israël Productencentrum. Dat zit door heel Nederland, begrijp je? Ja. En er zijn uh, ja, gastvrouwen, of hoe noem je dat? Jezelf, medewerkers, vrijwillige medewerkers. Ja, ja ambassadeur. Wat doe ze je het. dan precies als ambassadeur? Daarvan? Ja. En, uh, je, krijgt, uh, de, je bestelt dus al de producten van, die vanuit Israël komen, die, gaan, die zijn naar de Nijkerk. Vanuit Nijkerk heb ik ze in Bruikleen. En dan geef je parties.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 ja. Leuke tuinparties in mijn huis, oh, geweldig, vlag buiten ja. gaan hangen, en dat was allemaal heel erg, heel erg leuk. Maar ja, nu ik dus wat ouder ben geworden, heb ik niet zoveel tijd meer, of tenminste krachten meer om dat allemaal te doen. Ja. En, en nu merk je ook, dat wordt een stuk minder. Ja, ja. ja. ja dat is waar. Joy that all the earth rejoice. He wraps himself in light and darkness, tries to hide. He trembles at his voice, He trembles at his voice. How great is our. Het programma Het Laatste Uur met Henny van Petergem. En ik spreek vandaag met Kobi Bauma uit Haarlem. En Kobi, je vertelde net over uh, ja, dat je dus zo'n ervaring had gehad als Nicodemus in de Bijbel beschrijft. Dat noemt hij dan uh, opnieuw geboren worden. Dat is in de geest geboren worden. Dat je dus die Jezus in je hart vraagt. En uh, ja, hoe heb je dat precies ervaren? Je had toen die blijdschap, maar je had toch nog wel zorgen. En hoe ging je met die zorgen om van alle dag? Uh, ja, dat was toch anders. Dat ik, ik, ik ontdekte dat ik het zelf niet meer hoefde te doen. Hij ah. was toen altijd zelf bezig aan te regelen en, en, en de kinderen de weg wijzen. Maar nu dacht ik, en dat las ik ook al in de Bijbel, van, dat hoef ik zelf niet meer te doen. Ik mag alles aan Hem geven. Mm -hmm. En Hij heeft al die lasten gedragen. En dat is een verademing tot en met maar het gaf ook best best ook spanning natuurlijk ook met mijn man mm -hmm. He, uh, ja hij begreep het niet erg nee. hij begreep het niet erg maar uh, ook met de kinderen dat, dat, uh, het was voor een andere moeder maar ze vond het wel <lacht> erg geweldig ja. Want daarna zijn er nog twee kinderen met 17, 18 jaar gedood volwassen oh, kijk nou. dus ze hebben ja. wel iets gezien in oh, ja. hun moeder en, maar ja, dan toen kwam het dus dat ik die Bijbel ging lezen, en dat er dan staat: bekeer je en laat je dopen, en je zou dan gaan van daar gegevensvervanger. Toen heb ik echt gedacht: ja. Heer, ik wil nu alles. Mm. Ik wil nu alles. Ja. ja, dat is ook gebeurd. Ja, dat is dan. Dat een. Dat kon, dus Blijkbaar niet in de gereformeerde kerk nee. waar je toen zat, dat, dat deden ze niet, dat volwassen dopen bedoel je. Ja, precies. Maar ja. Je was als baby waarschijnlijk gedoopt thuis, ja. in het grote gezin thuis in Katwijk. Ja, he? allemaal, ja. ja. Maar sommige kerken die vinden dan van dat is genoeg. Ja. Waarom wilde je dan toch ook nog als volwassene gedoopt worden? Ja, ik kon niet anders. Je leest het woord en, en, en, en God spreekt dan zo duidelijk. Ja, wat, wat, wat, wat stond daar dan? Dat je volwassenen nou, je... gedoopt wilde worden? Uh, Wat sprak zo aan? Omdat het zo'n bekeer je, dat was in de eerste ja. plaats. En uh, laten dopen, dat was een stuk de gehoorzaamheid aan God zelf. Ja, Jezus is ons je voorgegaan. Ja. Jezus is zelf ook als volwassene gedood. Ja. En ook als kind ja. besneden. Ja. Dus bedoel, hij, hij, hij is ons voorgegaan. We moeten gehoorzaam zijn. We moeten hem volgen. He? Zoals het er allemaal staat. En, en uh, als ik dat niet zou doen, nee, ik, ik kon niet meer anders. Ik kon niet anders. Ja, dus dat zag je als een stukje gehoorzaamheid aan Jezus... om ook gedoopt te willen ja. worden als volwassene. Ja. Omdat je je bekeerd had, gekozen had om hem te willen volgen. Ja. Maar dat kon dus niet in die kerk. Maar waar heb je dat dan gedaan? Dat was dus in de Emanuel. Dat was dus een, een pinkstergemeente eigenlijk. Ja, dat is wel gebruikelijk. dat gebruikelijk? Dat ja, dat is regelmatig dat daar hè, wordt gedoopt. En ik vind het ook prachtig, elke keer als ik het weer zie. Ja. Maar ik weet wel dat ik toen gedoopt was en dat, dat ik onderging... en ik stond weer op... En het was net alsof De helggeen was zo zwaar. Die, ik dacht, ik ga weer onder. Het geest was zo duidelijk aanwezig. Hè, ja. Bij dat moment. Ja. ja. ja. En mijn mama was erbij. En die, die, die was echt onder de indruk. En ook de liederen die gezongen worden. Oh, het was toch heerlijk. Ja, dus het was een bijzondere gebeurtenis ja. voor jou. Ja, ik, ik was daar heel erg gelukkig. En ik dacht van, dit is het. Ja. En toen zijn we dus ook een heel tijdje daar in die gemeente gebleven. En toen later wilden de kinderen naar... De andere gemeente, Pinksterkerk, in Berea was het toen. Oh ja. ja. Bij, uh, Rob Allard. Ja, dat is in Haarlem Noord. Haarlem Noord, ja. Ja. ja. Nou ja, daar zijn we heel lang geweest. En heb, oh, het was heerlijk. Het was heerlijk. Ja. Je, werd ook, je leerde ook zoveel. Ik, bedoel, ik heb de bijbelschool gedaan. Twee jaar school. Um, en nou, dat was gewoon uh, zo verrijkend. Nou, dan ga je ook uh, evangeliseren. Want dat was echt mijn opdracht vanuit het woord. Dat uh, ja. wist ik gewoon dat en wat deed je dan? Wat, wat hield dat in? Dat hield dus in, dan gingen we naar de Grote Mart in Haarlem. En dan had je dus een uh, IKES-tent. Van verschillende kerken gaat dat uit. En dan uh, had je foldertjes en daar lagen, lagen boeken. Maar ik, ik liep zomaar tussen de mensen in en uh, ik sprak ze gewoon aan. En wat zei je dan? En, nou, de ene keer was het anders dan de andere keer. Maar ik zei gewoon bijvoorbeeld van, mevrouw, ik heb iets geweldigs te vertellen. U hebt zo'n haag, zou je even kunnen luisteren? <laughs> <laughs> en ik heb een heel mooi cadeau ofzo. Het was steeds weer anders. Ja, het net, het, anders, ja net wat meegegeven werd en ik deed het heel graag en, en ja, er waren er anderen die zagen mij zo vrij uit daar rondgaan in die, in die stad ja. en dat, dat hadden hun moeite mee Toen zei ik, ja, maar je hoeft niet te zijn zoals ik ben ja. He? Ik, ik, ja. jij doet het op een andere manier ja, iedereen is anders. ander ja. de een doet dat met woorden, de ander met uh, misschien daden of dingen ja. voor de buren of kennissen. Ja. en jij houdt van praten en je wist dat lang, ja. Ik, ik, ik, ja, heerlijk ja, ja. ja dat, uh, dat was geen moeite van mij, ik deed het graag ja, en, en bestaat dat zoiets nog steeds, dat ja, samenwerking Ja, het is nog steeds. Ja, maar het dus kunnen alleen moeilijk mensen van krijgen. Ja. Ik ben toen gestopt, omdat ik ook, ja, je wordt wat ouder. Uh -huh. Maar ik ga dus nu toch weer een paar keer uh, iemand dus die met vakantie gaat weer even invallen. Dat is bij uh, Willem Duin. Ja. Die heeft ook een gemeente in Haar. Ja, dat, uh, dat heb ik gehoord. En die doet ook uh, aan de vorm van evenegelisatie met een bus zetten ze dan neer. Ja. Dat kennen mensen uit Zandvoort ook wel. Dan zetten ze een bus neer in, uh, op de grote... Nee, niet bij de grote markt. Hè. Hoe heet die? Daar is de, hoop, een, uh, uh, de, de markt. botermarkt. De botermarkt ja. is daar. En in Schalkwijk zijn ze ook af en toe... Uh... En daar is dan ook een groep interkerkelijk, dus mensen van alle kerken die daar dan evangeliseren. Hè? Ja, maar het is open een open huis, hè? ook in Schaalplein, ja, die doet ja. ongelooflijk veel. Ja, dat is ook heel Ja, voedselbank, kleding en komen en, allerlei soorten mensen uit allerlei landen. Ja, dat is ook een dat... hele leuke gemeente, ja. ja. Femm Zandvoort, Henny van Peter, met het programma Het Laatste Uur. En ik heb een gesprek met Kobi Bauma. En Kobi, jij ja, vertelde net over de Bijbelschool. Dat was vroeger bij Berea, die kerk heet tegenwoordig Shelter, Haarlem Noord. Mm -hmm. En dat was nogal uh, een hele actieve kerk. En je hebt allerlei cursussen daar gedaan. Wat houdt dat in, een Bijbelschool? Een Bijbelschool, dat is je bent dan twee jaar bezig met, uh, met een hele grote groep. Uh, en dan ja, is dat gewoon Bijbelonderzoeken. Mm -hmm. ja, de, de, de, de, ja, hoe ging het precies je gaat dus een avond daar naartoe en, en, en zaterdag de hele dag mm -hmm. en dan ben je met elkaar de het bestuderen ja, dus als je dingen niet begreep kon je vragen stellen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 Ja, dat is toch heel makkelijk als je met iemand dus een gesprek hebt. Dat je kan zeggen: Van uh, kom alle tot mij die vermoeid en belast zijn, uh, ik zal je rust geven. He, dat zijn een aantal teksten natuurlijk. En, en dat je dat dan gelijk ook weet waar het staat. Ja. En uh, nou, zo waren er heel veel teksten die we dus moesten leren. En dat, mm. dat is heerlijk. Uh, ja. Als je het moeilijk hebt of zo, dan. Uh, ja, we zijn er nog meer voor teksten.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 ja, dat kan iets van Gods leiding zijn in je leven. Zeker eraan, weten. Ja. Ja. Ja. Dus je hebt veel geleerd in die twee jaar. Je hebt ook heel ook veel een geschreven. Heel veel. Ook die hebben we gedaan nog twee jaar. Maar ja. ook, oh, ook, ook ja. echt Jezus volgen, dat, dat uh, was ook heel fijn om te doen. En, en dat heb ik dan ook in de praktijk gebracht. Ja. ja. Ja, want het discipelschap cursus dat betekent dus het, het leren volgen van Jezus als discipel, volgeling van Jezus. Ja. Ja. ja. En wat, wat je dan doet. Ja. ja. En wat, wat houdt dat dan in voor je leven? Nou, allereerst, allereerst. Ja. Allereerst kijken naar Jezus. Als iemand iets negatiefs zegt of zo, dan zeg ik van hoe zou Jezus het gedaan hebben? He, als we bijvoorbeeld de moslims afkraken, dan zeg ik van waarom? Wat zou Jezus gedaan hebben? Ja. En ja, kon het terug naar hem kijken en Ja. Uh, uh, yeah. Dus dan, dan lees je eigenlijk in de Bijbel van wat deed Jezus uh, op een bepaald Baalde. moment? Hoe ging hij om met mensen? Ja. Of wat zei, zei hij tegen de mensen? Hoe reageerde hij op die ja. ja. gedragsverandering? Ja. Kon je dat bij jezelf ook waarnemen: hé, hey, dat nou, die liefde. Dus mij die dit liefde. Dat ja, die, die, die liefde eigenlijk voor de mensen. Ja. Hè, dat je zelf niet zo belangrijk bent, maar dat je echt voor de ander leeft mm -hmm. en jezelf verlogene. Ik, ik ben niet zo belangrijk, maar de ander gaat komt, komt op de eerste plaats en allereerst God op de eerste plaats. Ja. Ja, hm. ja want dat staat in de bijbel van: heb God liep bovenal en je naaste als jezelf. En wie is dan je naaste? Dat zijn natuurlijk alle mensen. Dat zijn alle mensen je ja, okay. alle naaste. Ja. Allereerst natuurlijk je man, je kinderen, je, hè, je familie, je zo, maar iedereen is eigenlijk je naaste. Ja. Ja, je buurvrouw, je buurman. Ja, dus je, iedereen die je tegenkomt, die kan je eigenlijk iets van Gods liefde doorgeven. Ja, ja. En hoe doe je dat in de praktijk? En hoe deed jij dat of hoe doe je dat nu? Hoe doe ik dat? Ja... Begin morgens eigenlijk het woord te lezen en, en, en, en te bidden, uh, vragen om, om leiding, vragen om, om, om hulp, want van, van jezelf heb je die liefde niet, mm -hmm. uh, je hebt echt wel eens mensen waar je moeite mee had, en, maar uh, hoe breng je dat in de praktijk, dan gewoon de zijn veranderen, die liefde uit te stralen. Ja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 Hoeveel ja, mensen zijn niet wel eenzaam. Eens doen. Ja, ja, ja, zeker. Ja, dat het zeker weten. Nou, zo ben je ook bezig met het Israël Productencentrum. Je hebt een aantal producten in huis. Je had zelfs een speciale kamer ingericht, denk ik. Ja, ja. ik heb of een, een uh, soort winkeltje. Ja, maar. heel gezellig. We een leuk zitje. En dan oh. uh, hebben we koffie en thee en noem maar op. In het begin stond ik een heleboel in de huiskamer mm -hmm. uit. En dat uh, was een hele werk, heel, heel groot werk. Want dan moest je altijd naar beneden sjouwen en zo. En, en een hele kamer...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 Wat is er nog meer? CD's geloof ik? Uh, ja, muziek natuurlijk. DVD's, ja. CD's. Uh, allerlei soorten kremt, parfum. Uh, uh, nou, leuke beeldjes. Uh, ja. Nou, ja van echt, echt heel veel. Ja, kaarsen zag ik. En kaarsen? kaarsen Standaard. Uh, ja, klopt. Kleding en tassen zelfs. Dus toen was er nog ja, kleding. Dat is er. nu weer niet meer. Tassen weer helemaal. Ja. Die de bedoïne ja. maken. Dat is wel ja. echt mooi. Ja. Ja, en binnenkort is er ook weer zo'n... Uh, zo ...speciaal dag bij jou thuis... ...open huis, ja. Op huis noem je dat... Ja. Ja. ...dat is zaterdag 7 mei... ...van 11 tot half 2... ...maandag 9 mei... ...woensdag 11 mei... ...en vrijdag 13 mei... ...van half 11 tot half 7... Hè? Mm. ...en kan ja. je dan misschien nog even zeggen... ...waar dat precies is, jouw adres? Uh, nou waar ik dus woon uh, ...ik ben dus uh, Cowie Bouma... ...Anne van Burenlaan nummer 10... ...2012 Simon Haarlem... ...en telefoon is 023... 528 5237 en je valt bij aankopen vanaf 20 euro een opvouwbare supersterke tas oh, kijk eens aan <laughs> Even meteen alle producten meenemen ja. natuurlijk, dat is ja. wel handig ja. ja, het is altijd erg gezellig we drinken eerst een gezellig kop koffie, met hebben de lekkers en dan gaan ze naar boven ik heb nu alles boven ja, en dan kan je, je wijn kijken. Ja, de wij zijn wijn daar allemaal. Hè? Heerlijk, de de zo mij. Dat heet Kurus. Ja. Ja, Sacramentelwijn. Hele, hele lekkere wijn voor het avondmaal. Extra mm. zoet. Ja. ja. Dat is ons uh, favoriet in Zandvoort. <laughs> Maar er zijn heel veel leuke producten. En ook als cadeautjes, hè? Heel gezellig, het is altijd open. heel leuk, ja. En waar gaat de opbrengst van de Israël-producten naartoe? Nou, dat gaat uiteindelijk naar allemaal naar Israël. Uh, die, die willen we dus helpen. Want ze hebben natuurlijk vaak moeilijk met allerlei ja. dingen. Ze hebben het, het is op ogenblik heel erg zwaar in Israël. Mm. Die aan uh, weer uh, nou, met raketten bezig en laatst uh, weer een gezin die in, in bed gewoon stukken gesneden zijn. Ja, er gebeurt vreselijke dingen. Dus wij willen ook die kleine bedrijfjes helpen. Dat ja, zijn producten, voor de producten die dus kleine bedrijfjes uh, hebben gemaakt in Israël. In Israël komt en allemaal vanuit worden vanuit Israël al die producten worden naar Nederland gestuurd en ze maken daar zelf dus die wijn en die jam ja. en al die spullen die, uh, die daar geproduceerd worden die brengen ze naar Israël. Naar gaan naar, naar, naar Nijkerk, eerst. Naar Nijkerk. Ja, oh, ja. Daar komt alles dus uh, aan en dan kunnen we dat vanuit uh, halen vanuit uh, andere plaatsen bestellen uit Nijkerk. Okay. En dan krijg je allemaal in bruikleen mm. en als je het verkocht hebt, nou, dan wordt de rekening gestuurd naar Nijkerk. Ja, oké, okay. dus zo gaat dat. Mm. En uh, jullie komen ook regelmatig bij elkaar misschien? Als, uh... Ja, er zijn dus 200 consulenten in Nederland. 200 consulenten? 200 overal vooral gedaan. En um, dan komen we zo twee keer in het jaar bij elkaar. En dan heeft iedereen wat lekkers gemaakt, een soort potluck noemen ze dat. Mm -hmm. En dan is de tafel allemaal gedekt. En uh, nou, ze hebben dus eerst een uh, bijbelstudie. En, en mm -hmm. al de dingen worden uitgestald, weer nieuwe producten ja. vanuit Israël. En dan uh, tussen de middag, dan hebben we een heerlijke uh, lunch. Mm -hmm. Van allerlei heer heerlijkheden. Ook Israëlse uh, producten uh, eten dus. Ja, ja. Potluck noemen ze het. Uh, ja, dat is altijd heel erg gezellig. Mm. de nieuwe...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 met deze producten ja. neerzetten. Ja, ook in de Bavo, wanneer een concert geweest zijn, oh, hebben ja. we daar gestaan, bij ons in de ja. kerk hebben we daar gestaan met een tafel, met een concert. En uh, mensen die gewoon dus thuis ook eens een keer uh, mensen uitnodigen. Ja. En dan komen wij daar en dan uh, maken we er een heel gezellige avond van. Ja, dat of ochtend eh, of heel gezellig. Ja. Dat zijn leuke dingen. Ik hoorde zelfs dat je als je dus heel veel producten hebt verkocht, als consulente ook naar Israël kan, kan sparen daarvoor. Je? Ja, ja dat, je krijgt kilometers, hè? Oh, zoveel ja. kilometers. En, maar daar moet je wel heel hard voor werken. <laughs> Op het ogenblik dan doe ik dus niet zoveel meer. En ik spaar nog wel, want ik wil beslist nog een keer ja, naar nou, Israël toe. Ja. Drie keer, vier keer geweest, maar ik wil nog één keer naar Israël. Ja. Maar dat kan. Ik ik, ik ik wil een beetje stoppen eigenlijk. Ja. Ik zou het heel fijn vinden als. Er, weer is iemand die zegt: Van dit wil ik wel gaan doen. Nou, misschien is er iemand die via de radio dit hoort. Ja. Dus uh, dan kan, kunnen ze misschien jou bellen ja. uh, als contactpersoon voor het IPC. Ja, telefoonnummer kan je dat nog een keer noemen, dan kunnen ze jou Ja, uh, dat zou heel mooi zijn: 0, uh, 023 5285 237. Dat nummer is dus voor als u ook consulente zou willen worden voor het ISL Productencentrum, dan kan Kobi u dan overal alles over vertellen. F Over deze informatie van het Israël Productencentrum. Jij bent ook nog heel actief in de vrouwengroep van ACLO. Ja, daar kwam ik ook op een gegeven moment terecht. Ja, hoe ging dat, dan? dat was ongeveer in 1987, denk ik. En via, via iemand, ja, daar komt er weer op je weg. Die vroeg of ik ook in het bestuur wilde komen van ACLO. Dat was toen op de raaks. En wat houdt ACLO in? De ECLO he, houdt in, dat is een wereldwijde vrouwenorganisatie. Dat is in Amerika begonnen. En dat is uitgespreid, nou verspreid eigenlijk door heel veel landen. En uh, dat zit eigenlijk overal. Ja. En uh, ook heel veel ECLO-vrouwen. Bijvoorbeeld zijn er een paar, die zijn nu naar Israël. En een paar zijn er naar Spanje. Om te, weer te steunen en te bemoedigen. Ja. En dat is, uh, dat is erg mooi. Dus het is echt een internationale organisatie waarvan we dus afdelingen hebben in Haarlem, in Zandvoort, Amsterdam, overal in het ja. land. En er komen dan vrouwen bij elkaar die allemaal uit kerken zijn, maar allemaal verschillende kerken Ja, he? Interkerkelijk Ja, het is interkerker voor iedereen. En wat doen jullie dan? Uh, eerst heel gezellig in de ontvangsruimte gaan we gezellig koffie drinken. En uh, nou, gewoon kennis maken en wat kletsen en noem maar op. En dan is het een uur of tien, dan begint het... Uh, de kloof zelf, en oh, half tien, tien, Ja. En dan um, gaan we zingen. Maar er wordt muziek gemaakt en gaan we heerlijk zingen. Dat is altijd heel fijn. En, en, uh, je mag zelf ook een lied opgeven. Daarna is er dus een spreker die komt dan uh, dingen vertellen. Mm -hmm. uh, ook heel praktische dingen, ook, van hoe ga je met elkaar om? Of hoe, is, hoe is die huwelijk? Of, uh, nou, echt praktische dingen. Dat je zegt: van hier kan ik mee verder. Mm -hmm. En dan, als je dan uh, de, ja, gebed nodig hebt, dan krijg je ook, kan je ook gebed vragen. Als je ziek bent, of verdriet hebt, noem ja. op, dan uh, wordt er voor je gebeden. En uh, nou, het is echt een hele fijne, fijne groep vrouwen die er bij elkaar komen. Mm. Dat is echt ik kan elkaar bemoedigen. en uh, Nee, dat is echt uh, mm. aan te raden om eens een keer te komen. Ja, dat is heel leuk. In, in Haarlem is dat dan de... Laatste donderdagochtend van de maand, hè? De, de, de laatste donderdag, ja. ja. In de kerk van de Nazarener in Haarlem. Op ja. de hoek Randweg Zeilstraat. Mm -hmm. En dan komen mensen daar bij elkaar. Om kwart over negen is er de skofkie. om half tien start het gebeuren. Ja. En het is echt leuk om eens mee te gaan. Ook als je niet in een kerk komt, ben je altijd wel ja. om eens mee te gaan. Ja. En uh, mee te doen daarmee. Er zijn altijd hele leuke sprekers met interessante onderwerpen. Hm thee, limonade. En er is ook vaak een steentje met allerlei leuke producten ja. te koop. Soms staat ook het IPC er wel. Ja, af en er is, is ja. zag ik. Ja. Dus het is leuk om te weten. Hm. En uh, gebeurt er ook nog iets landelijk of internationaal binnen die groep? Van de Zoiets doen. Ja, ze hebben dus uh, zo'n keer in het jaar. komen dus alle uh, bestuursleden, zal ik zeggen, die in het bestuur zitten, die komen bij elkaar. Dat is nu in Ede, geloof ik. En uh, dat is een hele dag. En dat is ook weer een soort studie uh, waar je ook weer veel leert en elkaar de, de bemoedigt en uh, ja, bid voor elkaar en veel zingen, muziek eten met elkaar dus ja, dat het heel het, ja, ja, heel gezellig ik hoorde ook vrouwen die gezellig. gaan weleggen, ook naar Amerika of naar een ander land Klopt. of bemoedigen naar Polen bijvoorbeeld met ja, een groepje ja, Ze zijn ook best stel nu binnen Israël ja, ja, ja zo. zou ik best mee willen ja, dat is bijzonder dus ze, ja. ze reizen dus ook naar bepaalde soort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 Ja, dat, ja jij bent daar ook een keer mee geweest? Uh, niet Nee, ik ben met, de, met Christen voor Israël geweest. Oh, alle ja. Dan gaan we dus ja. met alle consulenten gaan we dus daar naartoe. Oh, dat is En dan wel. gaan we ook al die bedrijfjes gaan we bemoedigen. Die zijn heel blij als we komen, natuurlijk. Ja. Oh, dus de consulenten gaan ook daar weer heen. Die gaan daar ook leuk. heen met elkaar, ja. Ja. Ja. ja. Nou, leuk om te weten. dankjewel voor al deze informatie. En uh, nog een hele fijne dag. Bedankt. dankjewel je Ik heb dat met liefde gedaan. Tot zover het interview met Kobi Bauma. Zij had het in het interview over een boekje. Dat heet de titel Ja, kom binnenheer. Uh, Kobi vertelde erover. En het is geschreven, dat boekje, door Annie Berendsen. De titel is Ja, kom binnenheer. Het gaat over de relatie met de Heer Jezus. Voor meer informatie over het huis van gebed